met het RWS-journaal. Het speciale team dat zich bezighoudt met de C2000-problemen... is uitgebreid met extra deskundigen. Volgens minister Grapperhaus zijn er minder problemen... met het vernieuwde communicatiesysteem van de hulpdiensten. Maar omdat vooral de politie nog niet van de storingen af is... zijn er toch extra experts ingeschakeld. Sinds de invoering van het vernieuwde C2000 in januari regent het klachten. Afgelopen weekend nog klaagde een agent in Tilburg... dat de noodknop van zijn portofoon weigerde toen hij werd aangevallen. Huisartsen willen meer middelen om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken. In een open brief aan minister Bruins schrijft een actiecomité dat er regionale centra moeten komen waar patiënten veilig en op een verantwoorde manier kunnen worden getest. De brief is volgens het comité door meer dan 1600 huisartsen ondertekend. Ook andere huisartsenverenigingen waarschuwen dat de zorg voor alle patiënten in het land in gevaar komt door de verspreiding van het virus. Er dreigt een tekort aan personeel, beschermingsmateriaal en bedden. Het aantal doden in Italië door het coronavirus is verder opgelopen. naar 52 zijn er 18 meer dan gisteren. Italië is het meest getroffen land van Europa. Volgens de autoriteiten staat het aantal besmette Italianen nu op ruim 2000... van wie er inmiddels al wel weer zo'n 150 zijn genezen. Een militair die werd ontslagen nadat hij was betrapt op het smokkelen van 22 kilo cocaïne... van Curaçao naar Nederland, hij heeft vier jaar cel gekregen... De man van 23 uit Haarlem werd in september aangehouden... toen hij met 11 kilo drugs in zijn rugzak een Nederlands marineschip opliep. Terug in Nederland werd er in het schip nog eens 11 kilo cocaïne gevonden. Maar als was de militaire op het spoor gekomen dankzij vijf tips. Het weer vanavond wordt geleidelijk droog en klaart het flink op. De temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Morgen geregeld zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. Het is dan net zoals vandaag ongeveer 8 graden. Woensdag wat minder buien. Dit was het NMS Journaal. ZFM verkeers. Dit is Bianca van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Vandaag van Alternative FM. Maar gewoon ook uh, terugblikken op de vierde voorronde van de Rob Ak. Daar wordt de compilatie ervan. Die ga je nu horen.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 Covered in dirt, our voices unheard So left alone with broken dreams to keep bent for whom do we speak? Is it the rich who take taketh need? Is it God who gifts with greed? Is it lust which we seek? It is you to whom I speak. So for whom do you speak? For whom do you speak when my voice is too weak? For whom do you speak? For whom do you speak with my tongue caught and company's name written on my cheek? I'm a talker, I speak clearly, not smart or hard or with false thought, I'm a talker, I'm a stalker, I'm what's left a small dissolver, and with pride I fight, and with pride I hide, but for what cause I denied. Nog van uh, het patronaat Die eerste band Moois Begin met jou ja maar I? <laughs> Ja, ja want, uh, uh, Jij uh, gaat uh, volgens mij ook uh, De schuren opentrekken op het podium Nee nee nee Ik ben niet de zanger of wat ook nou. Ik ben de bassiste Jij bent de bassist. Uh, ja, wie wie Rens. Ja, yes, zeker. Ja, toch? Goedemiddag, ja. Ja, het is nu nog middag, maar straks als jullie gespeeld hebben niet meer. Voor straks als we niet meer spelen, goedenavond. Ja. Ja, ik, ben, ik, ben, ik ben de zanger van de band Noise en we gaan als eerste het podium even op te zetten. Uh, gaat, uh, ja, dat, dat is wel de bedoeling, denk ik. Dat is zeker weten de bedoeling, ja. Uh, zijn jullie ingestroomd via de flinties? Ja. ja, ja, ja, ja. Aha, dus, uh, dat, uh, dus ik heb hier waar met uh, de mensen van, uh, van de flinties uh, te maken. Ja, absoluut ja. ja en dat, dat is altijd leuk. Zij instromen van de Flinties. De, ja, hoe, zijn, hoe zijn jullie daar uh, terecht gekomen? Gewoon een avond meegedaan? Nou, uh, ik wou meedoen aan de Rob Akda, maar ik was veel te laat met het inschrijven. En als je mee wil doen met de, als je de Flinties trofee wint, dan kan je ook meedoen met de Rob Akda. Dus dan. Mijn, mijn idee was, als we dan de Flinties trofee winnen, doen we mee met de daar en dat is gelukt. Ja, uh, nou ja goed, je, dat, dat, dat, dat is de reden waarom je hier staat natuurlijk. Ja, kom, kom even een beetje slecht mijn bek uit, maar uh, wat is dat eigenlijk, die, die Flinties? Is dat een leuke plek ook om gewoon te spelen? Uh, absoluut, ze hebben bijna elke week wel bandjes en ja. jong en oud is er allemaal welkom en het is altijd wel leuk bezocht en uh, je leert snel mensen kennen en dat is te gek als je een beginnende band bent, net als ons. Mm -hmm. Dus ik raad het aan om daar met je bandje te spelen. Ja. Ja, en want je kan zomaar gespot worden en je kan uh, bij de Rob Akda woord uh, terugkomen. Precies, ja. ja. ja. Uh, snow de plannen ook uh, voor de, de, de volgende toekomst. Ja, ik bedoel, uh, Total Seclusion, om maar even een band te noemen, die is ook uh, via de Flint, Flinties binnengekomen. Dus, uh, nou, en die zijn al heel ver. Total Seclusion zijn, goeie, <laughs> zijn echt goede vrienden van ons. Dus, dus we uh, spraken met die gasten en ze zeggen, ja, jullie lopen nu een beetje in onze voetstappen. <laughs> dus dat is ook wel een beetje wat gebeurt, inderdaad. Is dat dan een beetje ook het uh, geluid uh, waar we dat een beetje mee kunnen vergelijken? Een beetje dat rouwen. Uh, nou, het rouwen wel, maar Total Seclusion is wel uh, veel meer punk dan dat wij zijn. En wij zijn wat meer postpunk, dus denk vooral aan bands als Joy Division. En... Ah, ja. dus, dus we kunnen nog wel een beetje een wat, wat vet geluid ook nog ergens op toetsen verwachten? Nee, geen toetsen. nee, nee Maar wel heel veel New Wave drumbietjes. Dat bedoel ik. Ja, nou, ja, ja. Joy Division is jaren 80. Heb je iets met die jaren 80? Uh, nou niet per se, maar het komt wel telkens bij ons uh, terug naar boven. Ja. Maar je vroeger dan ook uh, bij je ouders in de platenbak uh, zitten doorworstelen. Hé, hey, dat is wel leuk, dat is wel leuk. En, uh... Nou, dat was vooral metal en cd'tjes. Maar daar heb ik zeker weten wel veel van geleerd, ja. ja? ja, ja, ja. Uh, uh, zijn uh, je ouders dan metalheads of een uh, beetje grunge? Uh, Postpunk? Van alles, echt alles. Ja, ja, ja echt ja. alles. Zelf, doe je uh, ook een opleiding daarin, of niet? Nee, totaal niet. Niemand van ons doet een uh, muziekopleiding. Dus het is uh, gewoon... Uh, Lekker hobbyen. Lekker hobbyën. Noemen wij Autodidact. Onthoud dat even. Zelf opleiden. Precies, ja. ja, ja, ja. <laughs> dus. uh, goed, en dan nog even als laatste: waar zijn jullie op het wereldwijde web te vinden? Uh, Facebook en Instagram zijn we vooral actief. We hebben nog niks op Spotify staan, wel wat op Bandcamp, maar Facebook en Instagram is waar we vooral actief zijn. Goed, dankjewel. Tuurlijk. Dat kon je wel horen ook. En er is een kleine traditie, want al vaker zijn de winnaars van de Vlinsies trofee dus via de laatste voorronde doorgestroomd naar de finale. Je weet maar nooit. Wil jij nog wat zeggen? Iets dankjewel, of zo. Nee, Bart. Bart. <laughs> ja, Enkele interessante getallen. Hebben jullie optredens binnenkort ergens, of niet? Uh, nee, regel alsjeblieft optreden. Het zou cool zijn. Juist, er zijn te boeken bij deze noise, dames en heren. Wij gaan zo snel mogelijk ombouwen, we zijn zo dadelijk weer terug met de tweede band van vanavond. In de tussentijd natuurlijk onze DJ van dienst, DJ Low Addict Sound System. Tot zo! Uh, en ze gaan praten op het ze alternative rock spelen. Een aantal keren opgetreden en met die optredens hebben ze zeer positieve en enthousiaste reacties geoogst. Jazeker. Ze hebben een prachtige ambitie en dat is namelijk dat ze keihard bezig zijn om van muziek hun beroep te maken. Jawel. Daarom gaan ze dit jaar ook heel veel schrijven en heel veel optreden. Ook natuurlijk hier bij onze laatste voorronde op Achter Awards, jaargang 2019-2020. Ze zijn niet bepaald het toetje, of zou je dat bevroeden in de naam, maar ze zijn wel heel erg lekker. Geef een applaus voor mevrouw vrouw van de band Frambozenkwark kunnen treffen. Uh, ik vind het een leuke naam. Uh, waar, hoe zijn jullie in vrijdagsnaam op die naam gekomen? Oh, dat is echt een heel lang verhaal. Ja. Nou, eigenlijk valt het wel mee. Ja? Eerst stond bestond de band uit een andere bezetting. We hadden ja. nog een andere zangeres, andere bassist. Ja. En toen uh, werd gewoon even snel een groepschat aangemaakt, weet je wel, met allemaal nummers. Ja. En toen even snel een groepsafbeelding. En het was dus een plaatje van ja, een soort van kwark wat de vorige zangeres had gekozen. En toen dacht ze, oh, dat is van boos kwark, leuk. en hadden ze dat als titel van de groepchat gezet. Ja, sindsdien tien hebben we eigenlijk altijd zo gelaten. Ja. <laughs> um, is het, uh, want je heet Berber, dus ik zal dat even netjes uh, zeggen voor de mensen thuis die ah. denken van, wie, met wie staat die naam weer te praten? Ja. Uh, maar um, ja, en het is een Nederlandstalige naam, maar ja. het, het werkt volgens mij niet. Het werkt niet? Nee, ik bedoel het werkt zelf, Engelstalig. Oh nee, nee, ons werk is Engelstalig, ja, ja. Ja. niet Nederlands. Nee. Uh, uh, is, valt dat een beetje te rijmen dan? Ja, tot nu toe wel. Ja? Ik zijn mean, zo veel mensen die uh, onthouden de naam van Bozenkark, dan omdat je dat gewoon niet echt vaak hoort of zo. Ja. Ja. Een Nederlandstalige naam, bandnaam met Engelstalig werk. Ja, ja. ja ik snap dat het misschien uh, apart is, ja. maar. Ik zou zeggen, als ze gewoon komen kijken, dan merken ze vanzelf dat het gewoon een Engels bandje zijn. Ja. Ja, wat, wat voor uh, soort muziek moet ik het uh, vinden? Weet want... je, dat is altijd als iemand die vraag stelt, ben ik echt van oké. Okay. Uh, ik zou zeggen: rock, pop, een beetje indie. Uh -huh. En uh, ja, gewoon vrouw Bozenkork. Het is eigenlijk gewoon van alles nog wat. Het is gewoon precies wat wij ah, leuk vinden dat is, te maken. Ja, ja. Precies wat wij leuk vinden. Ja. Ik zou ons omschrijven als een indie rock bandje met pop indie ja. rock. Ja. Doen jullie eigenlijk ook een, een, een muzikale opleiding of, zo, of wat dan ook? Mm -hmm. uh, de gitarist die zit op ODM, dus uh, docent muziek Amsterdam. Mm -hmm. uh, de drummer en ik en de bassist doen vooropleiding Amsterdam. Voor het conservatorium. Mm -hmm. En de uh, saxofonist is nog uh, met de middelbare school bezig. Yeah. Dus ik het heel hard aan het studeren. Ja. Maar ja, we willen allemaal wel naar het conservatorium eigenlijk. Er is niemand van ons die uh, iets anders wil doen dan muziek. Is dit natuurlijk ook wel een uitgelezen kans om wat, uh, wat te laten zien en te laten horen, denk ik? Bij zo'n Rob Ackdaal. Zeker weten, ja, ja. We, hebben, we zijn afgelopen jaar heel veel bezig geweest met uh, nieuwe nummers schrijven, nummers die we echt heel leuk vinden. En we hebben dus ook mischeen, meteen ons ingeschreven voor de Popsinol Tour. Weet je wel, waar ja, alle kroegjes langs gaat om daar te spelen. Voor Rob Akta, gewoon elke mogelijkheid die wij kunnen pakken om ergens te spelen, hebben we gewoon ons voor ingeschreven. geschreven. Dus, uh... En hier zijn jullie ook gewoon, uh, ja, doorgelaten, toegelaten ja, om... Uh... Gelukkig wel zeg, ja. ja. Het is wel de laatste voorronde. Mm. Hebben jullie er, heb er ook verwachtingen bij? Of we er verwachtingen bij hebben. Het uh, nou, is dat een gevaarlijke vraag. Het is dat een gevaarlijke vraag. Ja, waarom? Of wij winnen gaan. Of ja, of mij winnen ja, nou ja. ja, nou ja Rijkt jullie ambitie om uh, te willen winnen? Sowieso. Ja? Sowieso, <laughs> ja. Maar het belangrijkste is dat we gewoon die zaal plat gaan spelen. Dat ja. willen we gewoon het allerliefste. Als dat goed lukt. Ja. Goed. En nog één. Als een, nog, een ja. eerste plek is, of door naar de finale, is dat het. Uh, niet erg. Ja, en ik denk dat jullie ook makkelijker te zijn uh, te vinden op het wereldwijde web. Zeker weten. Op Facebook zullen we gewoon Frambozenkwark opzoeken, op Insta en dan uh, kun je ons volgen voor live shows en updates. Dankjewel. Yes. Van alle mensen uh, uh, ja, uh, demootjes opgestuurd. En voor deze bent alleen een hoeveel uh, opnametje Maar die klonk was zo lekker. Ik denk, nee, wat gaan we nou krijgen? Yes, oké. Okay. Ik word blij vanavond. Pas de tweede bent en we gaan nog zoveel meemaken. Geef ze nog een keer een applaus. Uh, Ondanks dat er wat pannen was onderweg ging het toch allemaal goed, we gaan 10 minuten ombouwen, we zijn zo dadelijk weer terug met de band uh, de derde van vanavond, we zijn nog niet eens over de helft. dat gaat nu al zo lekker, tot die tijd natuurlijk onze DJ van dienst, DJ Loedic Sound System, tot zo! Krijgen is als het vinden van een partner voor het leven. Je moet blijven zoeken tot je die juiste vindt. Zo opent de biografie van de Derde Band van deze avond, jongens en meisjes. Jawel, en het is gelukkig. Een jaar geleden speelden ze hun eerste noten samen en ze zijn niet van plan ooit nog te stoppen. Zeker niet. Vier compleet verschillende mensen met andere muzikale achtergronden zoals jazz, punk, classic, rock en progressieve invloeden juist. En dat resulteert in dit geval in nummers die niet snel uit je hoofd gaan. De onderlinge band is sterk en dat straalt er vanaf hier op het podium. Eh... Uh... De biografie eindigt. Je gaat met een onvergetelijke herinnering naar huis. Ik zou zo zeggen, voor de draad van mij, geef een enorm applaus voor de Faded, like ice cream out of the sun Need to talk and laugh my friends Cause I'm addicted to fun Get on my bike and then forget the coast Forget the limits of time Breeze on my hair and beer in my hand In the deep red sunshine Say no.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 Jullie tellen. Helemaal goed. Ik reken erop. Ik reken op... Niet corrupt gedrag. Bij die jeugd mag je dat er op zijn minst verwachten. Heb je geen geduld meer? Want ik kondig je echt lekker vet niet aan. Zeg allemaal keihard boe voor de dj. Dit is de low LXA-system. Boe! Ja, en dat was even Pepe Features tot het moment van nu... En straks in de tweede uur zal ik uh, duidelijk bekendmaken wie er dan uh, die andere band zijn die in de finale van 16 april staan bij de Rob Agda wordt. Seos Bandje, daar we nooit meer wat van. Jimmy Dumbbell en Shuckwave Lover. Ik had ooit nog eens een keer het genoeg uh, mogen smaken om in 2013 een interview uh, af te nemen, maar ik denk dat de band niet meer bestaat. Yes,